In de bos zijn gisteravond laat bij een schietpartij twee mannen zwaar gewond geraakt. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen belden de politie omdat ze schoten hadden gehoord in de buurt van het station. Agenten vonden daar de twee zwaar gewonde mannen. De een lag bewusteloos naast het open portier van een bestelbusje. De ander zat aan de overkant van de straat. De schutter is volgens de politie naar de schietpartij weggerend. Vandaag gaat de politie op zoek naar wapens en andere sporen.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 Op een Brits cruiseschip is een man van 74 overleden. Hij bezweek vermoedelijk aan de gevolgen van een besmetting met het norovirus. Van de 400 passagiers zijn er volgens de BBC 150 ziek geworden. Een norovirusinfectie leidt tot overgeven en diarree. Het cruiseschip ligt in de haven van Invergordon in Schotland. De inwoners zijn kwaad dat het schip niet in quarantaine wordt gehouden.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 Yeah, she's a woman.